Twee uur. Het NOS Journaal. Dik Hark. De bijna botsing tussen twee treinen in juni vorig jaar bij Amersfoort was het gevolg van menselijke fouten. De inspectie verkeer en in waterstaat zegt dat een hoofdconducteur ten onrechte het startsein had gegeven. De machinist vertrok volgens zonder de treinen te, te controleren. Daardoor kwamen twee treinen op hetzelfde spoor terecht. Doordat iemand bij de verkeersleiding de fout opmerkte en alarm sloeg, kwamen de treinen uiteindelijk op 120 meter van elkaar tot stilstand.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 Vijftien medewerkers van het Rotterdamse havenbedrijf zitten weer op hun post in de havenstad Sohar in Oman. Ze werden gisteren met hun gezin naar de hoofdstad Muscat gebracht, omdat de ingang van de haven met vrachtwagens was geblokkeerd. Volgens het havenbedrijf is het weer rustig in Sohar en staan er langs de kant van de weg nog wat betogers. Nog blijven de familieleden van de havenmedewerkers voorlopig achter in Muscat. Ook vandaag kwamen berichten naar buiten dat honderden demonstranten in de havenstad hebben opgeroepen tot politieke hervormingen.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 Het plan daarvoor kwam vorig jaar van de PVV en een meerderheid schaarde zich daarachter. Het weer nog, veel plaatsen zon, temperatuur 4 graden in het noorden, een graad of 8 in het zuiden. Morgen en ook donderdag blijft het zonnig en droog bij gemiddeld 7 graden. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de A27 Breda richting Utrecht staat tussen Hank en Werkendam 4 kilometer. En op de andere rijbaan staat tussen knopend en de en Houten 5 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie en daardoor zijn bij Houten twee rijstroken afgesloten. De Nationale Carrièrebeurs. Het grootste carrière-evenement van Nederland met de beste werkgevers.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 1 maart is de Nationale Complimentendag. Maar ik mag niet zoveel klagen. Een complimentje doet veel meer. Dankjewel. Wat zit je goed vandaag, ja? Ja, het is vandaag Nationale Complimentendag. Politoloog André Krawel, u bent bij ons de gast om ons uh, te helpen... als we nog niet weten op wie we moeten stemmen. Heeft u al een compliment gemaakt vandaag aan iemand? Nee, ik wist niet. Ik wist <laughs> wel, dat was Stel, vraag. we dwingen u iemand een compliment te geven... Oh, dan, dan, dan mag ik dat dan aan mijn moeder doen, want die verzorgt mijn vader al zo lang. En, en dat, dat vergeten we elke dag te zeggen hoe goed dat is dat ze dat al zo lang doet. Heel goed. Herman Pleij? Ja. Heeft u al, uh, Jij zeg ik altijd tegen ja, u, ja. hè? Ik zeg altijd ja, tegen ja, jij. Ja, ja. U <laughs> u heb je al een compliment gemaakt vandaag? Uh, nee, ik wist ook daar helemaal niet van. Wat Hetzelfde verhaal. we dwingen op, jou te uh... iemand te complimenteren. Nou, nee, want daar, ik ben er ook tegen. Oh. Tegen Hallo. het instellen, nee, niet tegen complimenteren. <laughs> ik vind dat je het hele jaar door moet complimenteren. Het probleem van het uitroepen van één zo'n dag is altijd dat het een suggestie wekt. Van de rest van het jaar hoef je daar niet over na te denken. Okay. Dat vind ik verkeerd, elke wie... dag. Komt. En wie zou je morgen een compliment willen maken? Morgen maak ik een compliment aan mijn dochter. Want ik vind dat mijn dochter keihard werkt. Ik vind het ook wel leuk dat we het in de familie houden, allemaal. <laughs> ja. En dat steekt erg aan, want het is een keiharde werk. Oh. Okay. het onderste uit de kans geraapt van haar talenten. Heel goed, Amerikaan. zo moet dat. Ja. Jos Strengot, oud-journalist, priester van de Afrikaanse kerk... aan al twintig jaar woonachtig in Egypte. Heeft u al een compliment gemaakt aan iemand? Uh, ik zou natuurlijk nou ook mijn dochters moeten complimenteren... maar uh, ik heb het gedaan vanochtend... want via Twitter werd ik erin herinnerd... door Annemarie de Groot... Dat het vandaag complimentendag was en diezelfde dame is zo vriendelijk om ons van de zomer een maand langer huis ter beschikking te stellen hier Kijk, in Nederland. Ja, ja. dan dicht het ook weer voor de hand. Nou mooi. Dichter bij de dag is vandaag Rensse Sinkgraven. Naar zijn poëtische samenvatting van deze talkshow gaan we tegen drie uur luisteren. U kunt ook een vraag achterlaten op onze website als u dat wil. Dit is de dag.nu. Mailen kan ook. Dit is de dag .nl. en meediscussiëren kan via Twitter en gebruik dan in uw tweet de hashtag DID. Maar we gaan eerst even naar Duitsland, want daar is vandaag de Duitse minister van Defensie, Karl Theodor Guttenberg toch afgetreden. Hij lag onder vuur sinds twee weken geleden aan het licht kwam dat hij delen van zijn proefschrift heeft geplagieerd. Ik ga erover praten met Annette Bierschol, correspondent voor diverse Duitse media in Nederland. Goedemiddag mevrouw Bierschol. Ja, goedemiddag. Wat heeft de doorslag gegeven? Waarom is hij toch vertrokken? Nou, hij heeft zelf uh, gezegd uh, van, van, vanochtend in Berlijn dat uh, de druk hem te veel werd. Nou, dat was natuurlijk uh, druk vanuit de media, ook vanuit de oppositie. Dat is wellicht nog begrijpelijk. Maar er nam ook de kritiek toe vanuit zijn eigen partij, vanuit de coalitiepartijen. En uh, wat ook opmerkelijk was, er was een uh, vrij stevige en massale protest, ook vanuit de wetenschapswereld. En die hebben een uh, open brief gestuurd aan bondskanselier Angela Merkel, waarin ze uh, met name ook kritiek op de manier hoe Merkel reageerde. Zij had namelijk gezegd... nou uh, over die hele affaire had Merkel gezegd... Uh, nou, ik heb uh, Gutenberg niet aangesteld als uh, wetenschappelijk medewerker... maar als minister. En nu hebben dus uh, inmiddels, zo uh, begrijp ik... 35.000 universiteiten, hoogleraren, Oei. promovendi, gepromiveerden. Dus iedereen heeft gezegd... dat uh, betekent dus ook duidelijk schade aan de reputatie van Duitsland... als kennisland en schade voor de wetenschap. Maar dus, uh, die druk werd hem dus te veel, blijkbaar. Maar hij heeft zelf uh, die titel ingeleverd. Niet uh, spontaan en niet heel snel, maar uiteindelijk wel gedaan. Dat is kennelijk niet voldoende voor die wetenschappers. Nee, dat was niet Het was dat het zo gedaan werd, dat het afgedaan werd. En zo zagen ze dus de reactie van Merkel dat gezegd werd... nou, dat is toch eigenlijk maar niet zo serieus... als hij maar goed werk als politicus doet. En zij hebben wel gezegd, die wetenschappers... nou, kijk, dat zou dan wel een voorbeeld kunnen zijn... dat het maar niet zo erg is als je copy-paste doet in wetenschappelijk werk. En toen hebben ze gezegd, het is wel diefstal van intellectueel eigendom. Want jij geeft de ideeën van iemand anders als je eigen uit. Ja. Herman Pleij, je bent zelf hoogleraar, dus ook gepromoveerd. Ja. Uh, is niet helemaal dus, maar meestal is dat wel zo, ja. geloof ik. Hè? Wat vind jij ervan? Vind je dat een politicus moet opstappen als die uh, wetenschappelijke fraude heeft gepleegd? Ja, dat vind ik geen vreemde redenering. Want het suggereert wel dat als iemand dat soort dingen doet... dat, die, dat het een soort habitus is. en. deug je gewoon niet. Die, ja, tenminste, op een bepaald punt ben je niet erg betrouwbaar dan. Dus dat begrijp ik wel. Ja. Toch, uh, mevrouw Berchel? ik sprak u ik geloof een dag of acht geleden... acht, negen geleden in Met het Oog op Morgen. En toen zei u... De stemming is hiervan, hij heeft het wel verkeerd gedaan. Die titel zal hij ook kwijtraken. Maar opstappen is niet nodig. Waardoor is het nu toch misgegaan? Ja, ik denk dat die stemming opeens zo was dat dat uh, voor veel uh, in de wetenschapswereld en bij intellectuelen dus uh, uh, het gevoel of de indruk was, nou dat wordt hier zo afgedaan en dan is hier maar een politiek spelletje aan de hand. Dus dat was het eerste. En de tweede was natuurlijk dat uh, ja steeds meer, en dat is natuurlijk ook gebeurd in het internettijdperk, dat steeds meer van artikelen en uh, stukken die uh, van Gutenberg uh, heeft uh, uh, geschreven, ja door doorzocht worden uh, en en vastgesteld worden dat hij dat aan meer stellen heeft gedaan. En dan moet je ook niet vergeten, er is nog steeds een verwijt... dat gezegd wordt, hij heeft bij het uh, vervalsen van zijn dissertatie... Heeft die, uh, gebruik gemaakt van de wetenschappelijke dienst van de Bondsdag. Uh, waar hij toen lid was in die hmm. tijd. En uh, als dat inderdaad zou kloppen... dan zou dat inderdaad een misbruik van belastinggelden zijn. Ja, ja, ja. Dus dat speelt wel degelijk iets. En dan is natuurlijk ook nog iets van dat van Gutenberg zelf... Uh, van zu Gutenberg zelf, altijd... Uh, ja, zich zo heeft voorgedaan als die man die ja, voor fatsoen intre intreedt... voor verantwoordelijkheid en uh, voor respect en, en altijd het goede deed. En uh, daar is hij dus eigenlijk nu ook een beetje... over zijn zelf beeld, uh, imago, gestruikeld. Ja. Hoe wordt er in Duitsland gereageerd door de media sinds hij afgetreden is? Wordt het gewaardeerd of zeggen ze het is te laat? Wat is de stemming? Uh, de stemming is eigenlijk dat er waardering is. Uh, er wordt ook vaak gezegd dat het is te laat uh, Er wordt wel waardering uh, getoond, duidelijk ook bij de media die erg kritisch zijn tegenover hem. Die zeggen hoe hij dat vandaag heeft gedaan, uh, was inderdaad uh, groot. Dat heeft, die heeft duidelijk karakter bewezen. Uh, wat wel dan uh, ook heel interessant is, hoe nu de reacties van uh, de Duitsers zelf zijn. En dat speelt vooral op internet en op de sociale media. Ja. Hij was immers de populairste minister. Van Duitsland. En daar is dus uh, ja, een heel grote groep van Duitsers die zeggen: Nou, eindelijk. En het werd ook maar tijd. En op de andere kant zijn daar ook alweer fans van hem, aanhangers, die zeggen: Nou, hij komt terug. Ja, en, en is dat denkbaar dat hij over een tijdje terugkomt? Hij gold als een groot talent. Hij is, geloof ik, de populairste politicus in Duitsland. Uh, is het einde ja. carrière of hoeft dat niet per se? Uh, nou, ik persoonlijk denk niet dat het het eind van de carrière is. Trouwens zijn er nu al signalen vanuit zijn eigen partij die zeggen, nou wij, uh, dat is nog niet uh, einde oefening, want uh, uh, wij hebben zo iemand inderdaad hard nodig. En dat klopt natuurlijk. De, voor de, voor de christendemocratische partijen is het absoluut iemand die uh, ja, die toekomst heeft, want hij is uh, ja, jong, heeft een modern imago en kan toch die conservatieve politiek uh, uh, van de, van de christendemocratie goed ver, uh, uh, uh, uit uit dragen. Hm. En uh, het is inderdaad zo dat uh, uh, hij, het is nog niet duidelijk is dat hij helemaal, helemaal afgeschreven is, en dan is hij tenslotte natuurlijk maar 39 jaar. Ja, hij is nog jong. Dus wie weet komt hij over een paar jaar terug. de andere vrouwen? Ja, hij moet, hij moet snel Nederlands leren bij het CDA komen, die hebben een nieuwe leider nodig. Dat <lacht> klinkt als perfecte kandidaat. Ja, ja. Maar Herman zegt, uh, als iemand dit soort dingen doet, dan deugt er iets niet aan zo ja. iemand, dus dan mag hij ook niet ja. straks terugkomen, zou je zeggen. Nee. Of hij moet een paar jaar het klooster in. Nee, het lijkt me heel problematisch. Iemand die dat soort dingen doet, dat, uh, die verspeelt toch wel erg een goede naam. Juist in een gebied waar uh, vertrouwen uh, de hoofdrol speelt. Maar voor zijn hele leven, Herman, dat vind ik ook wel weer. Ja, nee, maar hard. dat hoeft niet. Hij kan directeur van een tekstverwerkerbureau worden, natuurlijk. Dat <lacht> lijkt me heel handig. Maar juist in de politiek lijkt het me erg moeilijk. Het is overigens op zichzelf wel interessant dat in onze cultuur plagiaat enorm hoog zit. Hè. Dat is werkelijk. Maar dat, vinden we heel dat is niet van alle tijden. Ik bedoel, dat is pas sinds de 19e eeuw dat dat zo erg speelt. Voor die tijd, in de middeleeuwen, was het een zaak dat. Je de juiste citaten koos, dan hoef je helemaal niet te vermelden waar het vandaan kwam. Zomaar iets verzinnen, dat kon iedereen natuurlijk. Ja. Het ging erom juist goed zoeken. Ja, dat is de kunst. Nog even, uh, mevrouw Bierschel, naar uh, mevrouw Merkel. Want die heeft hem dus lang gesteund en hem nu kennelijk laten vallen. Straalt dat ook op haar af? Is het slecht voor haar populariteit wat hier gebeurt? Uh, het is zeker niet goed. Nou ja, de oppositie die spreekt nu alvast van grote blamage en grote schade die dat voor haar zou betekenen. Uh, het is inderdaad heel lastig. Niet alleen omdat dat natuurlijk nu uh, uh, voor haar partij, dat er één iemand die, die al genoemd werd als haar opvolger, mogelijke opvolger, dat die nu wegvalt, uh, is het niet alleen schadelijk. Maar zij staat nu ook uh, ja, voor hele zware en uiterst belangrijke verkiezingen in de deelstaten van Duitsland in dit jaar. Dus, uh, en de coalitie staat er niet zo best voor. Dus uh, voor Angela, Angela Merkel, Merkel is het zeker een aardelating. Oké, okay. Annette Bierchel, correspondent van diverse Duitse media in Nederland. Dank voor deze toelichting op het aftreden... van de Duitse minister van Defensie, Zu Gutenberg. Morgen zijn hier verkiezingen. André Krabel, politicoloog. Um, we gaan stemmen, althans velen van ons, niet iedereen... Is maar even rondje hier aan tafel. Weet wel op wie we gaan stemmen? Jos? Ik weet het absoluut. Ik mag niet stemmen. Ik woon niet in dit land en uh, mag dus niet meedoen met provinciale verkiezingen. Maar je bent wel een Nederlands burger, toch? Zeker. Dus dan mag je wel Landelijk stemmen. Mag ik stemmen, maar niet, regio niet, niet provinciaal of uh, plaatselijk. Oké, okay, Herman. Eh, ja, ik weet wel waar ik op stem ben. En wil je het vertellen of is het geheim? Nee, het is helemaal niet geheim. D66. Okay. De redelijkheid graag. De redelijkheid graag. En André, Kraal wel zelf. Ik weet het ook al. En wil je het ook vertellen? Nee. Uh, we weten van jou dat je lid bent van een partij. Ja. Dat mogen we weten ook, denk ik, hè? Dat mag je wel Dat weten. Dat is de Partij van de Arbeid, maar Sinds je wilt niet... Sinds je 18e? Ha... Zo van een havenarbeider ben ik... Dat is dus, geen vlieg, hoor. <laughs> nee, precies, daar kan je best wel overheen komen. Alleen bij mij gaat dat wat langzaam. Ja, maar de rest is reden om aan te nemen dat jij de stemwijzer goed. hebt ingevuld en ergens anders bent uitgekomen. Ik ben dan We gaan naar de stemwijzer. Nee, flauw, nee, flauw. Ik, heb, ik, ik, ik doe altijd wel mijn eigen kieskompas. Want ik wil dan wel kijken van goh, waar hoor ik nou echt bij? In plaats van dat, dat nest zeg maar, waar ik vandaan kom. En dat uh, leidt altijd tot interessante verschillen, zal ik maar zeggen. En tot interessante gesprekken met jezelf? Uh, ja, en voornamelijk ook met mijn ouders daarover. Oké. Okay. Ja. Want die zijn inmiddels niet meer rood. Die oh. uh, zijn inmiddels opgeschoven naar uh, eerst Fortuyn... en uh, daarna geloof ik ook, nu geloof ik ook Wilders en zo. Dus dat, uh, dat leidt tot heftige gesprekken bij ons thuis, inderdaad. Maar als jij mag vertellen wat je ouders stemmen... dan mag je ook vertellen wat je zelf stemt. Nee, ja, maar dat, dat, dat doe ik niet. Want dat dan gaan mensen niet. allemaal zeggen ja, van... Ja, ja, zie je wat? Dan is het van de vuur als ik Christen nu niet zeg. En het is rood. Is, anders zeggen heel vervelend is dat. En mensen doen dan ook net alsof je... Uh, ja, ook, of dat ergens als plagiaat, alsof dan het kieskompas... niet betrouwbaar zou zijn, omdat ik op een bepaalde partij stem... terwijl ja, ja. dat bij ons werken mensen die uh, VVD stemmen... tot mensen die GroenLinks uh, stemmen. Dus dat is echt de grootste mogelijke onzin. Maar je krijgt wel altijd dat debat ja. dat als je geëngageerd burger bent... of geëngageerd wetenschap bent, dat dat een soort fout zou zijn. Ja, ik vind dat juist goed. Ja. Jod, dus, maar als je niet wil vertellen waarop je stemt, dan kan je ook niet zeggen dat je met je ouders ruzie hebt over hun keuze voor de PVV natuurlijk. Nou, u kunt wel weten wel dat ik daar dan niet trots op ben. Dus in ieder geval één ja. af, afgestreept. Ja, dus we, we kunnen ze afstrepen. Nee, <laughs> dan komt nee, er ook Dan gaan we die doen. We niet doen. Ja. Wil je ook met mij ruzie maken? Dat, ja, ik, nou, ik wil wel met u een debat geruzie oh, ja. maken. dus ook maar, niet deze met, met, met, met mijn, Nee, zeker niet, nee. Nee, daar <laughs> was het om. We houden erop, want anders ik weet niet of we de mensen thuis hiermee helpen. Het is wel vermakelijk, maar goed, we nee, moeten ook de mensen thuis helpen. Thuis moeten we helpen. ja. ja. gaan we zo doen, eerst nog even naar je hebt in samenwerking met trouw onderzoek gedaan naar de CDA kiezen in het zuiden. Oeps, ja. Toch? Ja. Je zegt oeps. Ja, dat is niet best. Nee, oké. Okay. Nee, nou, het zuiden was natuurlijk altijd één partijstaat. Uh, Limburg bijvoorbeeld. CDA was daar natuurlijk heel erg groot. Echt heel dominant. En wat je nu ziet is dat heel veel CDA-stemmers... Uh, nog wel een zekere neiging hebben om CDA te stemmen, potentiële uh, CDA-stemmers. Maar nu allemaal, uh, ruim drie kwart, geeft nu ook gewoon... Uh, de, ja, eigenlijk een hoge stemkans aan of de PVV of de VVD. Dus het CDA wordt echt leeggezogen daar door, uh, door de PVV en door het VVD. En kan jij op jouw kieskompas zien waar het door komt? Wat, wat, wat zijn de motieven? Nee, dat kunnen we uh, niet zien. We vragen dat wel in een extra vragenlijst. En ook na de verkiezingen gaan we die uh, beweging in kaart brengen... We kijken dan bijvoorbeeld wanneer mensen beslissen. En dat onderzoek zijn we nu aan het doen over de, de... de Tweede Kamerverkiezingen, 2010, die zijn nog niet af. Ja. We hebben nu alleen gekeken naar... Goh, welke partijen overwegen ja, mensen. En dan die twijfel tussen verschillende partijen. En we weten nog niet waar dat naar doorslaat natuurlijk. Omdat die mensen nog moeten stemmen. Ja. Vele van hen... Twijfelen nu nog zelfs of ze nou het CDA of ja, maar, de VVD moeten stellen. Het moet dus stemmen, lijkt of, heel erg op elkaar. Ze geven samen interviews de leiders van die twee partijen. Maar, ja, op ja, moment dat, dus. dat is het probleem. Dat is ook, uh, ik, heb, uh, ik heb net ook een stuk geschreven voor Christendemocratische Verkenning. Waarin ik uitleg het blad hoe van het zit. Het, he? Ja, Dat het, het, het, het, het, het, het wetenschappelijk instituut. Die hebben heel heldhaftig mij gevraagd om het op te schrijven allemaal. En daarin laat ik ook zien dat het CDA is zo opgeschoven naar de kant van de VVD, en deels ook naar de PVV, Dat voor heel veel CDA-kiezers, uh, dat, dat unieke van het CDA, waarvan ze zeiden, wij zijn niet van die van die Staat, van de Partij van Arbeid, we zijn niet van die markt van de VVD. We zitten daartussenin. We hebben een eigen geluid. Dat is eigenlijk grotendeels vloer gegaan. En dat is één van de redenen waarom. Traditionele CDA kiezers zeggen ja, dan kan ik net zo goed voor het origineel gaan als je toch alleen maar markt wil, dan is de VVD natuurlijk ja, dat is het origineel. Dan ga ik daarvoor. Ja. Kan je een verspilling doen over de uitslag, of zeg je dat durf ik niet te doen op grond van het kiescompas? Op grond van het kiescompas doen we dat niet, maar we werken samen met Sinovate, die de politieke barometer ook doen en daar zien we in dat het CDA waarschijnlijk op negen of tien zetels in de Senaat uitkomt. Dus een halvering is, zitten nu 21. Het is een eieren, het 21. Vier, 21, dus dat is echt vrij ernstig, maar dat is vergelijkbaar met eh, 9 juni vorig jaar. Ja. toen zijn ze ook al ja, ja, en dit zal dus iets erger worden, ook omdat een deel dus van het van het CDA nu wordt opgeroepen om niet op het CDA te stemmen, omdat ze in die coalitie zitten en intern ze ook eh, zelfs CDA's hebben oproepen niet op de eigen partij. Eh, maar we gisteren minister Jan-Kees De Jager. En die zegt: Ik heb heel veel VVD-vrienden. En die vinden het gevaarlijk als het CDA te klein wordt. Dus die gaan nu, er zijn VVD's, maar die gaan nu CDA stemmen. Nou, dat is wishful thinking. Dat zien we niet in de gegeven moment. Hij maar jokt goed, niet dat kan... toch. Uh, nou, het uh, is wishful thinking. Dat is dus niet per se jokken te nee, Je ziet dat dan dingen anders. die je graag wilt zien zonder dat ze er echt zijn. Dat denk ik dat daar aan de hand. Ik geloof dat niet zo sterk. Wij zien niet de neiging, we hebben dat toch gekeken. Mensen die dan de hoogste stemkans geven aan de VVD, overwegen die er ook nog het CDA? Veel minder. Veel minder. Dus ja. Het kan zijn dat hij net die paar ja, mensen dat kent. Dat ja. is mogelijk. Ja. Um, opkomst? Ja, het wordt denk, mooi weer. Het wordt mooi wordt weer. zonnig. Dat zal niet heel veel helpen, uh, denk ik. Dat was uh, traditioneel altijd goed voor de Partij van de Arbeid. Uh, ja, dat zeggen ze altijd. Wij zien de laatste jaren juist dat die effecten van opkomst. de verschillen tussen partijen die er vroeger bestonden. CDA en Partij van de Arbeid heel erg trouwe opkomst. Dat, want oudere kiezers, dat dat eigenlijk langzamerhand verdwijnt. Wat we wel nog zien is dat met name PVV-kiezers... en voorheen LPF-kiezers veel minder vaak opkomen. Dat zijn veel minder trouwe en loyale kiezers... Uh, dan zeg maar, inderdaad CDA en VVD en Partij van de Arbeid. Maar de, de grootste verschillen zijn inmiddels wel verdwenen... in termen van opkomst. Ja. Stel dat mensen twijfelen, zal ik het wel doen of zal ik het niet doen. Wat zeg jij dan? Nou, de, de, de grootste twijfel tussen thuisblijvers en uh, ja, je moet natuurlijk gaan. Want kijk, als maar de helft stemt, dat is leuk voor mij, die wel gaat. dus mijn stem twee keer zoveel waard. Precies, ja. Maar dat is natuurlijk dom. Je moet natuurlijk niet anderen laten... Want mensen denken, thuis ik doe niet mee. Nee, je doet wel mee, want je laat anderen dubbel beslissen. Ook voor jou, dus dat is dom. Dus je moet gewoon gaan. Oké, okay, daar is verder geen... Maar da stel nou da dat ik aarzel. Want ik denk van, ja, maakt het eigenlijk wel uit in die provincie. Het zal allemaal wel uitdrukken. Ja, druk. Het, het maakt voor de provincie ook uit. Het is waar dat in de provincie vaak de grote partijen... gezamenlijk het bestuur vormen... En de, en de politieke conflicten niet zo diep zijn als landelijk. Maar ja, dit is ook een landelijke verkiezing. Want uit deze provinciale staten komt de Senaat voort. En die gaan, ja, al dan niet het kabinetsbeleid stoppen... of afremmen of, nou ja, bijveilen. Ja. Stel, jij, woont, jij zou in Nederland wel mogen stemmen, Jos. Zou je het dan weten? Ik denk het wel. En wat zou, wil je vertellen wat het zou zijn? Of zeg je van. Ik denk een partij die misschien op negen zetels zou uitkomen. Het CDA. Dat zou best kunnen. Waarom zou je dat toch nu doen terwijl zoveel mensen daar weglopen? Nou, mijn, mijn gevoel is, maar dat zie ik een beetje van afstand. Dat waar Nederland schreeuwend behoefte aan heeft, is toch een partij die een beetje in het midden zit. Ja, maar zitten ze daar nog? Nou, dat is het, dat is het probleem. Kijk, dat, inderdaad heeft Nederland behoefte aan een je niet als dat soort partijen, die brede volkspartijen, verdwijnen, wat er dan met het politiekstelsel gebeurt. Hè. Dat is echt een, dan, gaat een, het, het dat is een, dan gaat het zwiepen. dan gaat het zwiepen. Dat is een ramp. Uh, uh, de coalitievorming wordt steeds ingewikkelder. Uh, het is helemaal niet goed dat die traditionele grote volkspartijen, die inderdaad hele goede compromissen kunnen sluiten waar iedereen eigenlijk boos over is, maar die wel dan de kluit bij elkaar houdt. Ja. Dat is heel veel waard in een politiekstelsel. Maar wacht even. Het vervolgende partijen is een ramp. Ja, want wat gebeurt er dan? Nou, wat er dan gebeurt, is dat uh, extreme partijen uh, veel meer kans krijgen. omdat die traditionele partijen dan naar buiten bewegen. Dus dat wordt gelegitimeerd. Dus ga maar mee met steeds ja, radicalere politieke maar ideeën. Dat is en roep een beetje, maar raar, In Engeland of, is het vaak zo dat je of conservatief bent of uh, Labour. Ja. Uh, en heb je een tijdje een rechtse regering. dan heb je een tijdje een linkse regering. Ja. We hebben altijd een beetje middenin. Nou, dat is niet waar, want er zijn wel echt degelijk ook uh, uh, kabinetten geweest in Engeland. die een vrij groot profiel hadden. Juist nergens toe denken aan de Thatcher-jaren. Die heeft echt wel. Ja, dat een was stap gemaakt. Nee, maar en in jaren in was dat Labour het vaak echt rechts of echt links? Bij ons maar, is het een beetje het midden altijd. Maar doorgaans, maar doorgaans zitten die beide partijen. Zijn ook brede volkspartijen. Juist omdat ze natuurlijk zo'n groot deel van het electoraat moeten aanspreken. Zijn niet extreem. Aan, nee, zeg nee, je. Dat zijn perioden voorgekomen, jaren 70. labour Conservatieven in de jaren uh, 80. Maar doorgaans zitten die partijen redelijk in het midden. Kijk maar naar Labour in de jaren 90 en het laatste. Met is, ja, ja, precies. Goed. Een nou, CDA, Brown dan. zelfs. Ja. We gaan even een aantal concrete dilemma's aan je voorleggen. Stel, ja. uh, ik ben normaal gesproken een rechtskiezer. Ik zou CDA, VVD stemmen, maar dit kabinet gaat me echt te ver. Wat moet ja, ik dan doen? Dan heb je een groot probleem. Eigenlijk kun je dan alleen op dit moment D66 stemmen. Dat is een sociaal-economisch-rechtse partij. Maar zet zich af tegen die agenda van Wilders op het gebied van immigratie. Uh, uh, maar je hebt dan wel natuurlijk kans dat dit kabinet valt. Want D66 zal dit kabinet niet overeind houden. Ja, maar dat vind ik niet erg, want ik ben tegen dit kabinet. Ja, dan is D66 een goede actie. Je kunt... ja, ik ben wel rechts en D66 is ook wel eens links. Nee, D66 is progressief, maar op sociaal-economisch terrein doorgaans rechts. Heet dat niet ja. gewoon liberal? Libertair zou ik zeggen. Hè? Dus op al die immateriële issues. Dus denk aan abortus, homoseksualiteit en dergelijke. Ja. Immigratie, integratie, Europa. Daar zijn ze progressief. libertair progressief. Ja. Maar op sociaal-economisch terrein zijn het wel mensen die doorgaans uh, rechtsbeleid. Uh, dus meer, zeg maar, meer markten. Uh, ja. ja. En dat zie je ook. Dat heb je ook gezien. Hè? Ze hebben gewoon met rechtspartijen tussen 2003 en 2006 in een kabinet gezeten. En dat ging op dat terrein <laughs> redelijk. Ja, maar dan krijg je dus. Uh, als, als je echt je zin krijgt, nieuwe verkiezingen. Tweede Kamerverkiezingen. Uh, ja, ja, dat kan In 2060 zal het kabinet uiteindelijk. Niet overeind houden, nee, denk dat natuurlijk niet. Ja. d die wil natuurlijk heel graag dat er echte hervormingen komen. Ze doen uh, wel alsof ze, dan ze redelijk zijn en oh. zeggen van we gaan ze niet zomaar wegsturen. Nee, dat klopt. Kijk, Gisteren dit... een interview in Trouw met, ik geloof, uh, Van Bokstol en Kuiper van de ChristenUnie. Die, dat was ineens samen het redelijke midden dat niet uh, het kabinet wegstemde vanwege het wegstemmen. Nee, maar dat kunnen ze natuurlijk ook niet doen omdat heel veel uh, kiezers die op uh, d 60 stemmen ook wel de neiging hebben om op de VVD te, uh, te stemmen. Of een andere uh, partij die ook niet onmiddellijk roept... schiet het allemaal af, de Partij van de Arbeid. Dus ze kunnen niet te hard natuurlijk inzetten. Want dan lopen kiezers weg. Het D60 moet u niet vergeten, is de grootste yo yo partij van Nederland. Die kunnen twee zetels overhouden of drie. Maar er ook 24 halen. Want ja. het is heel veel mensen. Tweede keus, niet eerste keus. Er zijn heel weinig mensen die D60 als eerste keus hebben. Het is ja. een beetje de partij waar je naartoe loopt als je eigen partij het niet zo goed doet. Ja. Tweede dilemma. Je, je bent links, ik ben links... maar ik wil rust in de tent. Ik heb geen zin in nieuwe verkiezingen. Oeh. Dan heb je een groot probleem. Dan zou je kunnen zeggen... Uh, dat redelijk altijd wordt in de ChristenUnie... dat is een li linkse partij op sociaal-economisch terrein. Linkse dan D66? Uh, ja. ja, doorgaans wel. Um, en zal waarschijnlijk niet onmiddellijk... nou, is het niet altijd onmiddellijk buiten om kabinet te laten vallen... en herrie te maken. Maar ze zitten er nu wel fanatiek in. Ja, ik denk dat ze dat... Uh, zeg maar de agenda van Wilders op het gebied van, van religie... En, en zijn aanval op de islam niet zo'n heel fijne agenda vinden... en dat ze daar wel graag een eind aan willen maken. Maar vergis je niet, dit kabinet zit, regeert met twee partijen. Ze kunnen net zo goed denken, nou, die PVV laten we verder aan de kant liggen. Dat uh, akkoord wat we hadden over die immigratie-integratie... is een mooie dode letter, dat is het toch grotendeels al. En we gaan eens kijken wat we op andere terreinen... met andere partijen voor elkaar kunnen krijgen. Ja. Dat hebben ze ook met, dat ze ook met uh, nu het besluit gedaan om naar Afghanistan te gaan vergis me niet, daar heeft de, de PVV PV links staat liggen, ja. ja, En ik zag afgelopen zaterdag ook in de ns een overzicht van uh, voorstellen die wel doorgaan... als het kabinet geen meerderheid heeft. Ja. En die niet doorgaan. En bij de dingen die niet doorgaan... daar stonden de hervormingen als het gaat om uh, migratie en zo. Precies. Nee, Wilders' agenda is weg. Zo de, als deze, deze drie partijen, PVV, CDA... VVD, geen meerderheid in de Eerste Kamer. gaat die agenda van Wilders niet worden uitgevoerd. Dat is al ingewikkeld. Omdat maar heel veel van de. De steun misschien. Dat kan nog. Dat zijn traditioneel twee zetels. Dat uh, kan nog. Dat uh, inderdaad, de, uh, ze hebben namelijk 38 zetels nodig. Als ze niet die uh, zelf halen, de drie partijen die dit kabinet ondersteunen... dan zullen ze inderdaad kijken allereerst naar SGP. En die zal ook gewoon heel loyaal... want er is eigenlijk een, een, een akkoord al getekend. Hey, u heeft al niet akkoord. getekend, zeggen ze allemaal. Ja, ze hebben elkaar het is in de ogen gekeken. Ze hebben heel hard in de ogen gekeken en dat hebben ze ook uh, heel mooi afgesproken. Hey, je ziet al dat ook dat uh, de, de VVD nu ook op dat gebied van abortus... Hè, die termijn waarop een abortus ja. kan plaatsvinden... Belgaan wordt ook weer ontkend, dat is nog niet helemaal duidelijk. Ja, allemaal. nou ja, maar je ziet al wel dat ze dan bereid zijn... om concessies te doen om te het kabinet. Ja, ja, de koopzondag is wel De koopzondag. Best. Ja, je ja. zou denken, dan krijgen ze ruzie met hun eigen achterban, toch? Al die ondernemers die op zondag dicht moeten. Maar dan ja. hebben ze dat te veroveren. over. Ik denk het wel, omdat die ja. agenda die ze natuurlijk uh, hebben... Uh, zoals, ja, Rut heeft dat een paar keer gezegd. Dat is natuurlijk heerlijk voor rechtse mensen. Dus dat willen ze wel zoveel mogelijk overeind houden. Eén ja, keer toch, heeft hij dat gezegd. En verder is die premier van alle Nederlanders. Ja, ja, maar hij zei het wel op een moment dat dat het moment dat het mislukt was. Ja. En hij was volgens mij toen eerlijker okay. dan toen het weer kon. Je wilt op, stel, ik wil op een provinciale partij stemmen en toch het kabinet steunen. Ja, dat is nog niet zeker, want ja, oké, okay, dat is heel ingewikkeld. In Nederland is het zo dat als je op een regionale of lokale partij uh, stemt... die verenigen zich samen in een, uh, een onafhankelijke senaatsfractie. Die hebben ja. meestal één zetel. En die zijn links, toch? Die zijn, ja, dat is een, een beetje een uh, allegaatje, zoals met je lelijk woord... van verschillende partijen. Daar zit ook een leefbaar Rotterdam in. Maar ook een aantal ja wat linkse uh, partijen, oudere partijen. Dus... Het is een beetje onvoorspelbaar wat ze, gaan, uh, wat ze zullen gaan doen... als ze bijvoorbeeld de ene zetel meerderheid kunnen leveren... en een goed aanbod krijgen. Ja. Hè, stel je voor dat zeg: ik ga eens even met die OSF aan tafel zitten... Misschien en ze even ze flink wat kopen. bieden. Ja. Nou, om te kopen. Hè, politiek is ook een beetje gewoon wielen en dealen. Handelen. Hè, net, net als dat je een coalitie sluit. Dus het kan best zijn dat ze dan een coalitie sluiten met die club en een aantal ja. van de eiseninwilligers. En dan is, een, dan is een partij wel raar. Ze zeggen, nou, ik ga niet praten met je als je nee, mijn eiseninwilligt. Dat is ook inbiedigt. nog een beetje voor Jan Nagel. Die hoorde ik vanmorgen op de radio. Die zei ja. van, ik wil voor alle AOW's 100 euro erbij... en verder is het met mij ook al over te praten. <laughs> ja. ik, ik, ik formuleer het nu een beetje ja, kort door ja, de bocht, nee. maar er kwam <laughs> toch veel no, meer. Het, het is wel een beetje Jan Nagel. Dat is, dat is langs een zijn derde belangrijkste partij. die, die Nou, goed. Nee, ja, Jan Nagel. Ik zou, als ik, als ik uh, premier Rutte was... zou ik mijn politieke leven niet willen laten afhangen van Jan Nagel. Laat ik het maar zo samenvatten. Ik zeg daar verder niks over. Stel je bent gewoon echt tegen dit kabinet en je wilt zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen. Wat moet je dan? Ja, dan moet je een van de linkse partijen uh, stemmen, want die uh, en dan met, uh, groenlinks uh, SP, en van SP die zijn, die zijn echt uh, op jacht. Dus als ze het kabinet uh, uh, uh, wil laten vallen, moet je dat doen. Maar ja, je hebt toch gezien, groenlinks die heeft toch. Koundoos? Ja, een belangrijk besluit waarop je het kabinet echt wel schade had kunnen toebrengen uh, in hun reputatie, hebben ze gesteund. Dus het is nog niet zo eenvoudig volgens mij om dit kabinet ten val te brengen. Ik vermoed dat een aantal linkse partijen het helemaal niet erg vinden. Als deze regering een aantal moeilijke besluiten al vastneemt, mm. en dan pas. Want dan er hoeven er zij niet door de kom. Ja. En bij we welke partijen vermoed je dat? Nou, dat vermoed ik dat uh, D66, Partij van <laughs> de Arbeid, GroenLinks en LSP. dat <laughs> okay. allemaal wel denken. Laat Precies. maar een aantal belangrijke besluiten nu genomen. Dan hoeven wij dat straks niet ja. te doen. Laatste dilemma. Je vindt deze verkiezingen onzin. Bijvoorbeeld omdat je tegen de Eerste Kamer bent. Ja, dan heb je een uh, uh, uh, probleem. <laughs> Want dan, als je dan aan deze provinciale verkiezingen meedoet... die je misschien wel belangrijk vindt... krijg je automatisch die Eerste Kamer uh, erbij. Dus dat moet je dan maar voor liefde. ik zou zeggen, dat soort mensen moeten niet via één verkiezing proberen... het staatsrecht in Nederland te wijzigen. Nee, dat ga je niet redden. Goed. Um, verwacht je een meerderheid voor de coalitie? Ik verwacht een... En, uh, nee, ik verwacht dat ze net het net niet halen... en een hele mooie deal sluiten met de SGP. En ik verwacht ook inderdaad met dan wel OSF of Jan Nagels... Dus ik verwacht echt een cliffhanger, politiek gezien. Ja, precies. Het wordt ook heel laat voordat we het weten waarschijnlijk. Dat weten we dan niet morgen. In mei. Want ze gaan... ja, precies. Ja, maar, hey, je weet het ongeveer nu. Maar kijk, ze moeten nog stemmen in mei. En dan kan het best nog zijn dat mensen anders stemmen. Omdat nou, het kabinet goed gaat lobbyen natuurlijk. Ja. Ja, dat kan ook nog weer. Ja, goed. Heeft u nog een dilemma? Uh, terwijl u dat niet heeft langs horen komen, laat het dan even weten op Twitter. Uh, gebruik dan de hashtag DDD. En aan het eind van het uur kunnen we er nog aan André Krouwel voor. Uh, lezen, leggen. We gaan gauw naar Tim Overdiek. Tim, want jij gaat om half vijf het Radio 1 Journaal presenteren met Lucella Carasso, en dan Klopt. hebben jullie altijd een vraag van de dag. En we doen ook aan Twitter, dus uh, we zitten nu een dag voor de verkiezingen, dus vanavond het laatste debat, georganiseerd door de NOS. We hebben al wat debatten achter de rug. De luisteraarsoproep lijkt een open deur, maar we stellen hem toch, eigenwijs als we zijn. Wie of wat mist u in de debatten over de provinciale statenverkiezingen? Reageer via Twitter, apenstaart NOS Radio 1, of onder het weblog van het Radio 1 Journaal op onze site NOS.nl. Wat of wie mist u in de debatten over de statenverkiezingen? Ja, ik denk Marianne, Marianne Thieme, denk ik, want die wilde meedoen en T dan mocht die, die van die NOS. Twitter, die mag twitteren <laughs> en de Neem Nee, we mee oproep aan uh, Marianne Thieme, geloof ik. Hè? Ah, okay. Wat mist u? Goed, dankjewel, Tim, vanaf half vijf. Het nieuws van half drie met Dick de Hark. Radio 1, het NOS Journaal.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 De bijna botsing tussen twee treinen in juni vorig jaar bij Amersfoort... was het gevolg van menselijke fouten. Volgens inspectieverkeer en waterstaat heeft een hoofdconducteur... ten onrechte het startsein gegeven. De machinist vertrok vervolgens zonder de seinen te controleren. Daardoor kwamen twee treinen op hetzelfde spoor terecht. En de man van 21 jaar is veroordeeld op TBS met dwangverpleging... voor de zogenoemde klimmoord, bijna twee jaar geleden. De man uit Den Haag burgde zijn Zweedse vriend... tijdens een klimvakantie in Frankrijk. Hij zou leiden aan een ernstige vorm van schizofrenie. Hij heeft de moord bekend en zou die hebben gepleegd... omdat hij bang was dat de ander hem zou vergiftigen. En het waren de hoofdpunten. ANWB verkeersinformatie. Op de A2 Amsterdam Den Bos staat tussen Maarsen en Knoopend Oude Rijn een file van 4 kilometer. En op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Utrecht Veemarkt en Knoopend Lunetten 5 kilometer. Radio 1. Dit is de dag. Wij vinden het leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. De gast zijn vandaag politicoloog André Krauwel, de Anglicaanse priester Jos Strenghold en Herman Pleij. Hij praat straks mee in de rubriek De Tijdmachine. Mee discussiëren kan via Twitter. Gebruik in uw tweet de hashtag DEDD. Heeft u een vraag of opmerking, laat die achter op onze website dag.nu. Jos je woont en werkt al twintig jaar in Egypte. Je was eerst journalist en bent inmiddels anglicaans eh, priester. Afgelopen weken was u eh, veelvuldig te horen op de Nederlandse radio. Dacht u wel eens, was ik nog maar journalist? Of had u het gevoel dat u weer journalist was? Nou, mijn familie om me heen die zei wel, oh, het is weer net als vroeger. Maar nee, ik, ik had er geen verlangen naar. Ik had meer een gevoel van, nou, dit is een beetje mijn verantwoordelijkheid nu. Hoezo? Nou, ik woon daar twintig jaar. Uh, ik, het, het, het volk gaat me aan het hart. En ik vond het wel van belang op een, op een uh, eerlijke manier te vertellen wat er gaande was. Ja. Ik heb u in de afgelopen weken veel gehoord. Uh, en toen dacht ik steeds, volgens mij wil hij uiteindelijk ook wel dat Mubarak weggaat. En vanmorgen hoorde ik u weer. En toen was u toch helemaal niet tevreden. Dus de vraag is nu, Jos, wat wil je dan? <lacht> nou, ik zou graag het paradijs willen met open verkiezingen en al die mooie dingen. Uh, ik was heel tevreden dat Mubarak wegging en ik zou wensen dat het hele regime weggaat. Het probleem is alleen dat daar uh, door uh, demonstranten met honderdduizenden geschreeuwd is om weggaan weg van het regime. En wat er toen gebeurde is dat het regime alleen maar het bovenste poppetje heeft geofferd. En de demonstranten vervolgens dagenlang uh, gingen uh, uh, feesten. Ja. Maar die maar, zijn maar, toch niet dom, die demonstranten? Nee, Waarom maar ik zie jij dat alleen. Ik, ik denk wel, nou, er zijn er intussen in Egypte ook heel veel die dat zien. Want daar begint het langzaam door te dringen... dat mensen een kat in de zak hebben gekocht voor het moment. Uh, nou, ik denk dat heel veel van die demonstranten... wel politiek niet, niet leep genoeg zijn. He, jongens, jongeren, studenten die opgegroeid zijn... in een totaal niet-politiek milieu. Want er was geen politiek in Egypte. Ik denk wel dat velen zich ook daardoor... het kaas van het brood hebben laten snoepen een beetje. En die hebben gewoon gedacht, Mubarak weg, dan is het goed. Nou, nu komt het wel goed. Ja. Ja, ja. En jij denkt dat niet? Nou, het zou best kunnen dat het allemaal wel goed komt. Maar ik denk dat het veel te optimistisch is om te denken dat we binnen een half jaar verkiezing hebben en dan is het gebeurd. Wa waarom is het zo ingewikkeld? Nou, omdat we, uh, ik, ik in een land woon waar het uh, leger de helft van het land bezit. Echt gewoon echt fysiek eigenaar van het land is. Uh, van bedrijven en, en de, de moeder van alle corrompeerders ook is. Er was niet Mubarak die alles bezat, dat is het leger, zeg jij. Nou, Mubarak was een van, een van de mannen van het leger. En ja. wel de topman. Maar de rest van de, van de legertop is echt niet anders. Die, dat, dat zijn ook kleptomanen. Dat zijn het echt gewoon allemaal mensen die niet deugen? Is zo overzichtelijk? Uh, nee, het is helemaal niet overzichtelijk, want de hele samenleving zegt nu van zichzelf: we deugen met elkaar niet. Er zijn heel veel Egyptenaren van alle soorten die nu zeggen: Ja, maar het probleem zit echt in onszelf, in onze samenleving. Want we zijn allemaal zo corrupt als het maar kan. Ja. Iedereen, iedereen pakt doet er mee als die kan. Nou, het, zo, is het, zo is het echt. En iedereen doet er ook mee door te betalen als het even handig uitkomt. Ja. Dus ja. Het, het zit zo in die hele samenleving. Dat mensen het niet eens vreemd vinden dat de overheid corrupt is. André het is meer denk ik de, de, de omvang ervan die, die mensen zo boos heeft gemaakt. Het is, Want... het is daarom ook dat hij... Die broederschap, de islamitische broederschap, ook zo'n aanhang heeft, omdat die een soort integriteit uitstraalt ja. die de andere politici niet hebben. En ook een terughoudendheid. Ze hebben bijvoorbeeld in de vorige verkiezingen gezegd: we gaan niet overal meedoen waar we kunnen winnen. We, we laten gewoon een aantal mensen, 20 doet mee, dat winnen we. En laten we zien dat het anders kan. En die aantrekkingskracht is echt heel erg groot voor de toekomst. Ja, ja, nou, Deel je dat, dat, dat Tils, ja? Ja, ja, dat is waar. De moslims zijn daar degenen die zich netst gedragen. Nou, in de context, in de context van, de, van de samenleving... waren zij de enige echte grote oppositiebeweging. Ja, die hebben nooit vuile handen kunnen krijgen in, de, in, in regeren... want ze hebben nooit die macht gehad. Dus het is ook niet zo moeilijk voor hun om dat imago te hebben. Nee. Uh, maar wat hun voordeel is, is bovendien dat ze wel, wel 80 jaar bestaan... en toch zich heel veel in dat politieke milieu bewogen hebben... of geprobeerd hebben te bewegen. Dus dat zijn ook gewoon sluwe lui. Ja. Dat bedoel ik bedoel het niet negatief, maar gewoon... Uh, die weten van, van de hoed en de rand in de politiek. Die zijn wel leep, om dat woord ja. nog een keer te gebruiken. Ja, en, en, en ook in de revolutie hebben zij een belangrijke rol gespeeld... bijvoorbeeld toen dat plein bedreigd werd en er geschoten werd... was hun organisatie heel cruciaal om het plein te behouden. He, dat, dat weten mensen niet, die denken dat allemaal spontaan was. Nee, he, de politieke organisatie van die beweging was zo cruciaal. Zij hebben de overwinning eigenlijk gewaarborgd. Hoe weet jij dat? Ja... Hallo, Relaties. ik ben een politicoloog. En ik, ik heb collega's. Dus denkt u dat wij alleen maar naar het CDA zitten te staan als wij in Nederland wonen? <tie> ja, nee, ik vroeg me af. Allemaal corrupt. En ze zeggen het nu zelf ook. Ik neem aan dat die mensen toch een zelfrechtvaardiging hebben voor hun gedrag. En dat dat ook heel oud is, die rechtvaardiging, om zo te doen. Nou, in... in... U noemde zelf eerder al dat in de middeleeuwen het normaal was... om links en rechts te stelen ja, ja. uit andermals documenten. Er heerst in Egypte ook een soort middeleeuws gevoel... over de, de rechten van de koning. Ja. Een soort goddelijk gezag. En als jij de, de grote man bent in een land... dan heb je ook het recht om groot te zijn. En dan vindt niemand het vreemd dat je ook het echt heel breed hebt, ja. heel breed. En dat straalt ook af op de dinaren. Ja. Hè? dus de ja. Ja. Iedereen, dat is een ja. soort recht. Het is niet eens dat mensen het vreemd vinden. Nee, nee, dat uh, is uh, Maar ik heb, ja, ik berekende dat de, de huishoudsten die, die wij thuis hebben. 47 miljoen jaar moet werken om te sparen wat Mubarak op zijn bank heeft staan. En ja, dat, als dat besef doordringt, en dat is nu doorgedrongen in de samenleving... Ja. Ah, toen beseften mensen, dit is, dit is krankzinnig. Ja, dit is veel te gek. Ja. Ik, ik hoorde gisteren wel dat het geld van Mubarak waarschijnlijk gewoon terugvloeit naar de staat. Hè. Dat is allemaal beslag opgelegd. In wat dat... er in Egypte is, ja. ja. En wat buiten Egypte is, dat is nou, veel lastiger. Ik, het verbaast me dat, dat dit gebeurt. En ik heb de indruk dat de, zeg maar, de legertop... Die toch echt de macht in handen hebben. bezig zijn om. om voortdurend stapsgewijs. Kleine, kleine dingen zoals dit te geven. He, ze hebben Mubarak eerst naar de zee gestuurd. waar hij aan het strand mag zitten. Uh, het heeft een paar weken geduurd. voordat ze het besluit namens zijn goederen. Te, uh, vast te leggen, vast te zetten. Nou, waarom hebben ze dat niet meteen gedaan? Ik denk dat ze toch gewoon voortdurend kijken. als we dat ene kleine stapje. daar nog doen, is het volk dan misschien tevreden. Nou, het is bijna een vorm van democratie. Je kijkt wat het volk wil en daar pas je een beetje aan. <laughs> ja, maar dat. Maar de doelstelling van deze, wat je noemt, democraten... is denk ik toch om vooral hun eigen machtspositie... en hun bezittingen veilig te stellen. Ja. Vermoed je dat het leger met een eigen partij mee gaat doen aan de, aan de verkiezingen? Ze hebben gezegd van niet. En ik denk dat het ook wel geloofwaardig is. Maar ik denk wel dat ze zullen zorgen dat de, de belangrijkste kandidaat... voor de presidentsverkiezingen iemand is die hun wel goed gezind is. Ja, dus dan, dan kunnen ze een democratische overwinning halen... en op hun post blijven zitten? Nou, En democratisch is ook heel erg rekbaar, want wat noem je democratie? Ik denk wel dat er een, een serieus gekozen parlement gaat komen. Maar wat voor, wat voor macht heeft dat parlement in relatie tot de president en, en in relatie tot het leger? Dat is allemaal nog volledig diffuus. En op dit moment zijn de, de, het traject naar verkiezingen is zo vaag en Er wordt gewerkt aan een grondwet, toch? Die, er is nu een grondwet voorgesteld. Uh, er is wel wat kritiek op, maar ik denk dat die wel geaccepteerd gaat worden... Uh, maar ik denk dat heel verstandig, de commissie die die grondwet gecreëerd heeft, samen met het leger heeft gezegd. Het eerste parlement moet gewoon weer helemaal opnieuw beginnen. En vanaf, de, de, vanaf het begin een grondwet herschrijven. Een nieuwe grondwet Echt maken. Nieuwe. Ook. Ja. En dat en, vind ik wel verstandig. Want, omdat je anders nu in twee weken een grondwet in elkaar moet hebt. Nou, dat is gebeurd. Dat is al alleen, gebeurd. Ja. Alleen uh, ja, een beetje patchwork. Uh, ja. Ja, ja, ja. Daar kan je niet heel veel mee. Nou, het, het is veel democratischer dan het was. Dus dat het, ziet, wel. Je, het ziet er al veel mooier uit. Ja, maar de sharia staat er nog steeds in als wortel van alle wetgeving. Ja, absoluut. Ja. Dat, het, het, en ik denk dat heel veel van de demonstranten die daar blij, blij op Taghrieren liepen te roepen dat ze een nieuwe staat wilden, dit er bepaald niet bij hadden gedacht. Nee. Jij bent zelf uh, kopt. Althans, je, je nou, bent de nou, nee, ben Anglikaan. maar je, er zitten veel koptische <laughs> ja. christenen daar. 10% van de bevolking, geloof ik. Ja, maximaal. Hoe, hoe, hoe gaat het met hen? Ja, moeizaam. Uh, Slechter dan de Mubarak? Beter, beter dan de Mubarak? Ja, het is nog te vroeg om dat te zeggen. Wat je wel zag is dat in de afgelopen weken er heel veel incidenten hebben plaatsgevonden: moorden, kerken in brand het leger dat een klooster beschiet. Maar ik moet ook zeggen, om, om in dit stadium te, dat te interpreteren... is ook heel moeilijk... Want er is zo'n machtsvacuum in het land... dat het echt niet duidelijk Want is wat dit er gebeurde, nou achter zit. Die, die aanslag op die kerk was al toen mijn bark er nog was. Ja, maar er zijn er nog meer gebeurd daarna intussen. nog meer, okay. in, in de tijd van die opstand en uh, ook daarna nog. De afgelopen weken zijn er veel problemen geweest. Ja, maar, maar durf, durf maar, jij te zeggen wat deze, wat deze ontwikkeling betekent voor de christenen? Kan je daar een voorspelling voor doen? Of zeg je, ik zie het zelf ook nog niet, ik weet het nog ik, niet. Ik, ik weet het niet. Want ik zie wel, je ja, kan wel zeggen... er is een duidelijk veel grotere openheid om over politiek te praten in het land... En de kerken hebben voor het eerst gezegd... wij moeten daar ook bij betrokken zijn. Nou, Dat is voor die kerken een enorme verandering. Want die leefden daar echt altijd alsof ze in een soort... Uh, uh, burcht zaten met de, de poorten dicht. Veiliger waarschijnlijk. Veilig, ja. Ja. Tenminste, ze hadden het gevoel daardoor veiliger te zijn. Ja. Maar door die aanslag in januari... waarbij 23 kopten om het leven kwamen... hadden ze toch ook wel het sterke gevoel... Ja, misschien zijn we wel niet zo veilig als we dachten. Ja. In, in deze constructie. Heb jij het er zelf over in de preek? Ja. ja. En, en wat zeg je dan? Nou ja, de moeilijkheid. Wat, je, wat, wat kies je in een situatie... waarin een land verandert van, uh, van de ene situatie naar de andere? Ik moest uh, twee weken terugpreken. En toen, had ik een mooie, toen moest ik preken over een tekst die ging over uh, de laatste toespraak van Mozes... voordat, voordat Israël het beloofde land inging. Ja. Nadat ze tientallen jaren in een woestijnervaring hadden. Nou, dat was makkelijk toe te passen. Uh, en toen zei ik, zag ik ja, wat, wat, vraagt, wat zegt Mozes nou? Wat is nou cruciaal op zo'n moment... En uh, ja, dat klinkt heel eenvoudig. Maar hij zei, je moet God liefhebben in je naasten. ik dacht, ja, dat is toch wel iets waar we ontzettend veel mee kunnen. Want je naaste liefhebben in een situatie waarin het land zo verdeeld is. Nou ja, hoe ga je daarmee om met elkaar? Ja. Uh, dat wat? is toch wel het, wat de samenleving bij elkaar houdt. Dat ja. je respect hebt voor je buurman. En dat is er lang niet altijd in Egypte. Nee. Verwacht je dat christenen zich ook een partij gaan organiseren? Of nee, niet? nee, absoluut niet. Dus daar zijn ze veel te bezorgd om. Het mag ook niet, trouwens. Uh, in, de, in de grondwet die er nu is, staat in artikel 5, dat je geen uh, partijen op religieuze basis mag stichten. Maar dan de broederschap niet. Die mogen, wel, die mogen niet als zodanig ja, ja, meedoen aan de verkiezingen. Je mag wel een frontpartij hebben die dan wel seculier moet zijn... maar intussen weet iedereen dat die partij jouw partij is. Ze ja, doen het on, als onafhankelijken mee... maar ze vormen dan natuurlijk wel een fractie, hebben wel overleg... maar ze, ze mogen niet die naam, dat label erop plakken. Ja. Ja. Um, Egyptische ambassade in Den Haag... die heeft een condoleanceregister geopend... voor de slachtoffers van de revolutie. Dat is lief. Ja, als je het zo zegt en er zo bij lacht... dan denk ik, hij neemt het niet heel serieus. Ja, ja we zijn toch tegenwoordig allemaal van de stille tochten en zo. Ook in Egypte, ja? Nee, helemaal niet in Egypte. <laughs> maar waarom, niet in Egypte. waarom dan? Nou, ja, ik, ik denk dat de ambassade wel laten zien dat ze goed zitten. Dat, dat ze loop, dat deugen. Klink, klink, ja, ja, dat denk ik hoor. Ik denk niks anders. Want dit past helemaal niet bij de Egyptische samenleving zoiets te doen. Nee. Verwacht je nog wat van het Westen? Moeten, moeten wij iets doen met z'n allen? Nou, dat, dat is helemaal niet nodig. En het werkt ook niet. Dat is mijn ervaring in Egypte. Zeker niet als het in het publiek gebeurt. Stille diplomatie is in Egypte altijd veel sterker geweest... dan, uh, dan zeg maar vanaf Washington nou ja, Maar geroepen. Amerika had altijd goede banden met het leger in Egypte. Ja, ja dit hebben ze nog natuurlijk. Ja. Ja, reken maar dat ze daar ook nu veel mee, mee van doen hebben. En dat ze ook op de achtergrond een enorme rol spelen. Maar dat zal geen van beide partijen ooit, ooit toegeven... want dat disqualificeert vooral die, dat Egyptische leger. Ja, ja dat zullen ze niet doen. We zijn weer terug bij het begin wat mij betreft. Je bent even president van Egypte. Wat gaat er gebeuren de komende tijd? Ja, nou ja, dan ga ik mijn onderdanen als kinderen behandelen. En uh, zoals Mubarak dat deed. Nee, ik zou, ik zou in dit stadium echt niet weten wat, er, wat nodig is. Nou, ik kan wel wat zingen zeggen, toch wel. Ik denk dat wat nodig is, is niet geen parlementsverkiezingen. Die moeten uitgesteld, naar mijn smaak. We moeten eerst goed georganiseerd worden allemaal. Partijen moeten zich, de, de partijen die er mogelijk zouden kunnen zijn... die moeten zich kunnen Een uh, basis in de samenleving kunnen creëren. Dat lijkt me reëel vanuit gewoon democratische oogpunt. En ook als je een beetje bezorgd bent... voor een terugkeer van het oude regime in de politiek... Of van de moslimbroederschap. Dus nee, geen. Ik, en ik zou wel eerst presidentsverkiezingen doen. Er moet een sterke man zijn. Uh, sterker dan wat wij hier in Nederland zouden wensen. Maar de samenleving is zo'n puins op dit moment. Hmm. Zo, het is zo'n rommeltje. Machtsvacuum. Vriendelijke broer van Mubarak? Nou, dat, ik denk wel toch een uh, verlichte despoot. Maar dan voor een korte tijd. Hè, voor bijvoorbeeld een paar jaar. Een, een afgesloten periode voor iemand die met een zekere macht en gezag het land naar een, naar een verandering, ja. door een veranderingsperiode moet kunnen brengen. André, kan je geen kieskompas voor ze maken? Dat zou ik heel graag doen. We zijn trouwens bezig omdat we dat in, is, in Israël wel gedaan hebben om het ook straks, uh, komen verkiezingen aan uh, op de Westbank en de Gazastrook, om het daar te proberen. We hebben okay. al een partner, maar het is het probleem natuurlijk om daar met partijen te, te overleggen over hun standpunten zoals u zult begrijpen. Omdat ze, zoals net al uitdacht, meer met een soort cliëntelisme werken. Ze betalen mensen om, om, ja. om, om op ze te stemmen in plaats van dat ze echt beleid... Uh, uh, uh, leveren uh, en ja, en Egypte daar spelen zoveel andere dingen. Hè. Bedenk niet: Egypte is het land, een van de weinige landen die vrede heeft met Israël. Je moet je eens voorstellen hoe de, hoe de druk achter de schermen op het nieuwe regime zal zijn om dat overeind te houden. Want als dat wegvalt, het nieuwe, stel je voor het nieuwe regime, hè, dat, dat de vredesakkoord opzetten. wat ja. dan in het Midden-Oosten, dat willen de Amerikanen nee. echt. Dus er spelen zoveel dingen op de achtergrond mee. Dat een eenvoudige gaat, niet het verschil maken nee. in een verkiezing. Nee, dank <laughs> U luistert naar dit is de dag met Thijs van den Brink. Mind, je step, you'll be a traveler. No one tells you when or where to go. Mind, je love, don't let them fool you, girl. And no one wants to see you, upbroken. Much more to think about when nothing's in the way. Endless conversations shake your head. Every day is making you stronger. Think you're ready to go away from here? Leave like they do. Traveler van Marieke Jager. De universiteiten willen de studiebeurs afschaffen. Voortaan moeten alle studenten hun studiegeld maar lenen, vinden zij. Hebben studenten het vandaag de dag zwaarder te verduren dan vroeger? Gaan we over praten met hoogleraar middeleeuwse letterkunde Herman Pleij. Hij zocht het uit en stapt nu met ons in de tijdmachine. Welkom in de tijdmachine. Naar welk jaar reizen we, Herman? 1969. Maar dat is heel kort geleden voor jou doen. Wat gaan we daar doen? Ja, uh, 15 mei 1969, begin van de Maagdenhuisbezetting uh, aan de Universiteit van Amsterdam. Dat was het bestuurscentrum. En ja, dat heeft zeer de aandacht getrokken. Een markant punt in de ontwikkeling van de universiteiten. Die waren eigenlijk tien eeuwen lang nauwelijks veranderd wat de opzet betrof. Tien en eeuwen? Ineens, ja, nu vanaf de middeleeuwen tot aan 1965, 66, zeg maar. Is dat eigenlijk in wezen altijd hetzelfde gebleven. Van uh, geleerde heren staan verhalen af te steken en studenten luisteren en schrijven het op en worden overhoord na een tijdje. Ja. En dat was eigenlijk het systeem. En daar kwamen de studenten, over met veel personeel ook, ook veel docenten deden daarmee, massaal tegen in het geweer. En dat ja. was het opmerkelijke van die revolutie, tussen aanhalingstekens, dat het over de inhoud ging, de organisatie van de studie en de inhoud van de studie, en vooral de medebeslissingen Studenten moesten dus evenzeer een stem hebben als de docenten. En het opmerkelijke nu is, dat waar het nu over gaat, is heel pragmatisch. Dat gaat gewoon over geld en dat soort zaken. En ook de, de, de, de acties zijn ook veel pragmatischer. Hè? Want toen was het een keiharde confrontatie. Ja. En die heeft ook maanden geduurd. Egyptische en ook, toestanden. Ja, nou ja. En, en ook op <lacht> instituten. Hè? Dus ik zat bij Nederlander Stiek en, en bij sociologen. Ja, nou, even want 1969, jij was erbij, denk ik. Ja zeker. ik heb dat allemaal zeer meegemaakt. Net als docent. Ik was in 1968 afgestudeerd. Toen meteen in dienst van de universiteit gekomen. En toen net docent. En uh, ik had de ouderwetse studie meegemaakt. En ik was het erg eens met, uh, met die protest. Niet met de actie. Want ja, ik was net docent. Dus ik zat een beetje moeilijk. Ja. <laughs> maar het is dus echt D66-standpunt. Ja, je maar. moet er redelijk blijven. Dus... Het al, ja, net drie jaar nou, dat. Het begon net, ja zeker. Ja. Uh, maar uh, ik, nee, ik speelde een brugfunctie tussen, tussen de staf zeg maar, en de studenten. Onder die studenten bevonden zich veel van mijn oude vrienden. Dus dat ging heel makkelijk. Zelfs letterlijk heb ik nog op een gegeven moment wc-rollen over een loopbrug vanuit de universiteitsbibliotheek Het Maagdhuis ingedragen. Wc-rollen die waren beschikbaar gesteld door uh, de CPN-afdeling Jan van Galenstraat. Ik wil, Zo ging het in die tijd. Want de studenten hadden toiletpapier nodig. Nou ja, onder andere. Dus, uh, dat, en de, kijk, dat was het mooie toen allemaal van die bezetting. De directeur van de universiteitsbibliotheek... meneer Van der Wouden toen... die uh, had gezegd... Uh, ik heb daar geen boodschap aan... en die bezetting aan die afgrendeling van het gebouw. Ik ben zelf baas. Het was heel Nederlands ook hoor in die tijd. Van Ik ben hier de baas en je kunt door de bibliotheek... kun je dus daar komen. En ze werden dus gefouragerd op die manier. Ja. Dus op die manier droeg ik ook wel mijn steentje bij. Maar het is... Interessante is dus dat verschil tussen... dat, want ook dat protest nu onder studenten zit heel diep. Hè? Onderschat dat niet. Dat, uh, die zijn echt de, emotie, de emotie loopt uh, hoog op en uh, men voelt zich nu vooral ook verraden. Hè? Misschien want, even goed om te zeggen wat er nu precies in de hand is. Ze moeten vooral als ze lang studeren meer ja. betalen. Hè? Dat komt ja. op neer. Het, is, ja. het, het voorstel van het kabinet is als je in vier jaar doet niks in de hand... krijg ja. je gewoon je geld. Ja. Als je er langer over doet krijg je een ja. boete. En dat noemen zij boetejaar Dat is dan de, de vertaling van... Ja, dat zijn keiharde maatregelen... die uh, op, uh, tot op een zekere hoogte ook wel te verdedigen... Zijn. Het vervelende is dat de universiteiten zelf, de hoogleraren enzovoort, een paar weken geleden de indruk wekten dat zij samen met de studenten een front maakten tegen de aarde. Ja, Je kent dat, hè? dus in die toga's over straat ja. lopen en alles. En nu blijken ze ineens, de VSNU, de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, blijkt eigenlijk ook weer heel pragmatisch toch met de regering te zitten. Ze een hebben in een, in een, in een hotel gezeten, een vijf hotel las ik in de krant. En ja. dan hebben ze een alternatief plan gemaakt. En dat ja. houdt in dat ze alles moeten lenen, studenten. Ja, ja dus uh, ik kan me die studenten heel goed voorstellen. Die denken, wat krijgen we nou? Ja. Eerst met ons mooi weer spelen en nu... Dus dat zit heel hoog. Maar het is heel opmerkelijk voor de houding van de huidige studenten... dat men dus heel pragmatisch is. En zo hebben wij ze ook gemaakt. Wij he, als docenten, als overheid. Jullie we, hebben al inhoud eruit gerampt. Nou ja, ik bedoel, het is, het is dus is ernstig ingekort. En uh, het is een soort puntensysteem. Ze moeten voortdurend punten scoren. He, zo is het nu ook. En uh, ja, daar zitten wel een paar serieuze problemen. Het voornaamste probleem is wat mij betreft nu, en ik wou liever dat ze daar eigenlijk wat meer tegen protesteerden dan alleen maar tegen die geld kan, maar ook dat inhoudelijke namen van uh, er zit in die studie en ja goed, ik heb dat als hoogleraar natuurlijk ook nog meegemaakt in de laatste jaren, zit geen reflectie. Het is een volstrekt geprogrammeerde opleiding geworden. Alleen maar kennisvermedeer. Ja, kennis ja, je moet precies. Je moet, en daarbij kun je wel je mond open trekken en alles, dus dat zit er wel in. Maar je moet wel, als je te lang je mond opentrekt, moet je ervoor betalen. Dat komt eigenlijk op neer. Ja. Terwijl het kennis merk van een academische studie is... reflectie, nadenken, dingen fout kunnen doen... lopen, rondklooien, trial and error. Dat hoort bij een academische André studie. Kaal? Ja, dat klopt. En ik vind ook... Uh, dat iemand die echt wetenschappelijk is... ook niet bang moet zijn om daar iets voor te betalen. Ik heb zelf, ja. had zelf ruim 40.000 euro schuld. Ja. Omdat ik uit... Uh, dat, we hebben net gehad hadden mijn nest waar ik vandaan kom. Daar dat niet veel geld. Ik moest dat gewoon zelf betalen. Ik heb ook ja. uh, ik geloof uh, bijna zes jaar gestudeerd. Ik heb daarna nog uh, zeven jaar proefschrift geschreven. Ik had een gigantische schuld ja. toen ik van de universiteit kwam. Nou, en ik betaal dat gewoon zeggen, terug. Jij zegt dat geeft niet. Dat geeft ja. niet, want nee. je weet dat je gigantische salarissen ja. krijgt later... en dat makkelijk een terugbetalen. Ik geloof dat ik nog geen 100 euro per maand terug... Ja. Ik heb op mijn 43, geloof ik, de laatste 83 euro afbetaald. Kom ja, ja. op, mensen. En, nee. en grotendeels zijn het ook nog eens kinderen, laten we eerlijk zijn... grotendeels zijn het ook nog eens kinderen uitgezinnen... die het veel meer hadden dan ik toen ik begon. Dus ik vind het ook een beetje alsof we allemaal hartstikke zijn aan de universiteit kom op. Heel, Echt niet. Nou ja, inderdaad. Klopt <laughs> Tussen, Nee, maar ik bedoel, daar, daar zit uh, heel veel redelijks in. En dat vind ik ook van. Uh, je moet investeren in je eigen opleiding, ja. in je eigen studie. En dan moet je wel een paar vangnetten inbouwen. Ja. He, oppassen mensen geen baan. Maar dat gebeurt allemaal. En je moet, en je moet naar Dieren. studies kijken. Je ja. moet dus ook naar studies kijken. Er zijn natuurlijk ook studies die niet voorzien in zeer goed betaalde banen. Ja. Dus daar moet je wel een zekere verandering in aanbrengen. Even terug naar jou. Jij gaf ja. middeleeuwse letterkunde. Ja. Kwamen ze daarop af? Jazeker. Nou, kijk, dat, daarom zeg ik, het was inhoudelijk zo interessant. <lacht> er kwamen ontzettend veel studenten op af. Omdat alles moest maatschappelijk relevant zijn. En nou, dan nou, denk jij maar eens hoe je over de rug van Karel... en de Elegast de wereld moet ja. gaan hervormen. Precies. Nou, dat konden wij. Hadden wij geen enkel <lacht> probleem mee. Wij stelden dus aan de orde de apartheid. De apartheid, dat speelde okay. toen in Zuid-Afrika, verwoerd, je weet wel. We sturen ook telegrammen over dat het eens uit moest zijn namens de plenaire vergadering. Het sloeg enorm door in die tijd. Maar wij gingen dan bestuderen bijvoorbeeld de Moriaan. Dat was een arthur tekst, hè, koning Arthur in de tafelronde... in het Middel-Nederlands uit de 14e eeuw. En dat ging over een zwarte ridder. En die gingen we analyseren, die tekst. En daar peurden wij lessen uit en die ja. stuurden wij rond. Wij gingen bestuderen teksten van Rusbroek en van Hadewieg. Dat was mystiek. En wij verbonden dat met LSD en met verdovende middelen. Ik denk goed, in de jaren zestig... waren verdovende middelen, stonden bekend als progressief. Oh ja. hè, en geestesverruimende middelen ja. heette dat. Ja. Hè. Gelukkig weten wij nu dat veel beter en is dat ja. een hele andere houding. Maar toen hoorden wij bij vooruitstreven. Nou, dat gingen wij opzoeken. Ruusbroek, hè. Die, die eenwording met God... en dat hysterische gedoe, hysterische gedoe van Hadewieg allemaal, dat vonden wij... Dat dat was duidelijk. Die mensen hadden geestesverruimende middelen ja. gebruikt. Okay. Dus wij verbonden alles met elkaar. Heel goed, Herman, dankjewel voor. Maar we zijn erop uh... teruggekomen hoor. Ja, hebben we, we geen tijd meer voor. We blijven hangen in de jaren zestig. We gaan gauw door naar Renze Singgraaf. Dat is onze dichter bij de dag. Renze, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn benieuwd. Oké, okay, het is bijna een soort politieke rap, is het geworden. Het heet kleur bekennen. Rood is de kleur. Kleur, het vak rood. Rood als het hart, rood als het bloed. Is de kleur. Want rood is het vuur, rood is de wijn, rood is de mond, rood is de kleur. De liefde is rood, de kunst is rood. Rood is het rood, kleur het vak rood. Dankjewel, je We zetten jouw uh, gedicht op onze website. Dit is de dag.nu en dan kunt u het later vandaag uh, teruglezen. Uh, Uitkeuringsfraude is van alle tijden, maar gemeenten moeten er van staatssecretaris De Krom bovenop zitten om dat aan te pakken. De gemeente Boksmeer doet dat zo. Wij hadden laatst een, uh, een jongere uh, en die zegt ik wil graag uh, stratenmaker worden. Nou, de klantmanager die zegt nou... Dat is toevallig. Hier uh, achter het gemeentehuis wordt een nieuwe weg aangelegd. Op de keten staat collega's gezocht. Ik bel even, we gaan op sollicitatiegesprek en jij bent morgen aan het werk. had hij niet verwacht. Wat denkt u wat hij wel verwacht had? dat hij lekker thuis kon zitten of andere dingen kon gaan doen. Meer hierover straks na drie uur in onze reportage. We nemen nu afscheid van politicoloog André Krouwel. Veel plezier morgen, net als alle andere democraten in dit land. De Anglicaanse priester Jos Strengelt en Herman Pleij te gast in de tijdmachine. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit programma. Graag gedaan. Het okay. is nu tijd voor het nieuws van drie uur. Tot zo.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 Kies wel voor onderwijs. Stem D66. De topwetenschapper die uw bedrijf stappen verder helpt... vindt u via AcademicTransfer.com. Nederland kan verstandiger. Stem 2 maart D66. Dit is Radio 1.